Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Zonder mondkapje kun je overal de supermarkt in. Ga je vanaf 6 uur vanavond boodschappen doen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en de regio Eindhoven... dan hoef je geen mondkapje op. Dat is wel wat het kabinet dringend adviseert, maar supermarkten gaan het niet verplichten. Vraagtekend zijn er trouwens ook over het kwetsbare uurtje, zegt deze supermarkteigenaar in Best. Wie ben ik om te zeggen of iemand kwetsbaar is of iemand niet kwetsbaar is? Dus dat is wel een hele uitdaging om dat goed te doen. Ja. Deze klanten op leeftijd vertellen tegen Omroep Brabant dat ze niks zien in een kwetsbare uurtje. Ik ben niet kwetsbaar. <lacht> nou, ik ga toch altijd voor boodschappen doen, dus daar is nog niet druk in de winkel, dus maakt mij niet uit. Bij de Italiaanse voetbalclub Genoa zijn elf spelers en drie stafleden positief getest, volgens de sportkranten daar. Afgelopen weekend speelde Genoa nog tegen Napoli. Het is nog niet bekend of daar ook spelers besmet zijn. In Alblasserdam zat een man urenlang vast onder zijn vloer. Hij was de kruipruimte onder zijn huis ingegaan, maar kon er daarna niet meer uit. Volgens de brandweer lag hij op zijn buik in het zand en zat hij klem tegen de fundering. Via een gat in de achtertuin konden ze de man uiteindelijk over onder de fundering vandaan halen. De recherche hoopt de kofferbakmoord alsnog opgelost te hebben. In 2017 werd het lichaam van Ralf Mijnema gevonden in de kofferbak van zijn antieke Mercedes. De auto dreef in een kanaal. Er is nu een man van 28 opgepakt uit Veen. Vanochtend werden de ouders van het slachtoffer als eerste op de hoogte gebracht, vertelt deze verslaggever van RTV Drenthe. Het nieuws over de aanhouding kwam voor de ouders van Ralf onverwacht. Vanochtend om 7 uur stond er een familierecisseur voor de deur die het nieuws kwam vertellen. De ouders zijn blij met de aanhouding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 Ja, en daar zijn we dan allemaal. Dag ja, ja. uh, Luus. Nee, goedemiddag. Met ja, we. We. ja, met z'n tweeën je hebt deze gezellige dinsdag. Welkom bij uh, Lunchroom, uh, lieve luisteraars weer in Zandvoort en uh, omgeving. Uh, we hebben wat nieuwigheidjes uh, rond uh, de techniektafel, dus het is voor ons even een beetje zoeken en uitproberen. Maar we gaan toch weer een heel leuk programma te maken vanmiddag op deze dinsdag alweer 29 september en zo gaan we weer richting oktoberlus. Ja, het gaat zo snel het allemaal. Het gaat zo snel allemaal. Uh, wat gaan we doen vanmiddag? Nou ja, we hebben natuurlijk het vaste stramier, een beetje wat uh, ons twee uh, aandeel in dit programma altijd is. Gezellige muziek en daar bedenken we een oud, nieuw Nederlands en weet ik veel wat we allemaal gaan draaien. Uh, heeft door een aantal dingen dus wat had jij vanmiddag? Nou, ik heb uh, een paar leuke dingen om te doen uh, tijdens de herfstvakantie. Uh, ik heb een leuke expositie van onze eigen Walter Sands. heel bekend. heel bekend in Sanderd uh, en omgeving. En, uh, ja, en wat ons verder nog opviel, we hebben het weer, dat gaan we ook nog even. Artiest van de Dag, niet te vergeten. Uh, en die heb jij meegenomen? Ja, dat he? is een heel oudje, dat is Jerry Lee Lewis, maar dat gaan we verder op in het programma even laten horen. Bij uh, veel, veel luisteraars wel bekend natuurlijk, van de Rock'n'Rollers. Ja, echt. En uh, lekkere muziek in ieder geval. Uh, we gaan beginnen met Shirley Bessie en uh, dat doen we met Yesterday. today Bekend van de Beatles, maar heel vaak gecoverd. Dit was een hele mooie uitvoering. jullie Bessie. Ja, en dan gaan we ons. We hebben een mededeling, overal belangrijk. Het gaat over onze dieren. Want ook die hebben natuurlijk heel veel in onze omgeving. en in, op deze aarde rondlopen. Uh, we hebben namelijk de collecteweek van de dierenbescherming. En die gaat weer verstart. En dat is dan van 27 september tot en met 3 oktober. Uh, de medewerkers en vrijwilligers van de dierenbescherming... zetten zich elke dag opnieuw in om dieren te redden, op te vangen en te beschermen. Ze doen dit met liefde, maar kunnen dit alleen blijven doen met de steun van leden, donateurs en de guldengevers. In de week van 27 september tot en met 3 oktober, zoals reeds gezegd, vraagt de organisatie om steun tijdens de jaarlijkse collecteweek. De vrijwilligers gaan met de collectebus langs de deuren voor een bijdrage of collecteren digitaal met een online collectebus. In Nederland levert... ...miljoenen dieren, huisdieren, landbouwdieren en wilde dieren... ...en deze hebben zelf geen stem en komen daardoor helaas nog wel eens in de verdrukking. De dierenbescherming komt op voor deze dieren. Een aangeleden kat, een verwaarloosde hond of een konijn dat achter is gelaten in het park... ...ze kunnen allemaal op de hulp voor de dierenbescherming rekenen. Die hulp gaat dag en nacht door, ook in tijden van corona. De dierenbescherming is haar collectante daarom extra dankbaar voor de tijd en inzet... En, en, ...en hoop dat deze inzet weer eens goed wordt beloond... Daarom geef van de collectant. Het redden, opvangen en beschermen van dieren is kostbaar. En een rit van de dierenambulance kost bijvoorbeeld zo'n 50 euro en een dag opvang voor een kat komt al gauw op 20 euro. Om deze en andere kosten te betalen is de dierenbescherming heel afhankelijk van leden, donateurs en de opbrengst van de jaarlijkse collecten rond 4 oktober, Werelddierendag. Daarom vraagt de Dierenwelzijnsorganisatie om extra steun van het Nederlandse publiek. De vrijwilligers van de dierenbescherming komen met de collectebus aan de deur... voor een kleine of wat zo we wil grote bijdrage... om nu en in de toekomst op te kunnen blijven komen voor onze dieren. Kerstloos kan u ook betalen via... QR-codes en digitale bijdrage... want geen contant geld in huis, geen zorg... betalen via Ideal, Tiki of Payconic is ook mogelijk. De gever kan met de gelijknamige app op de smartphone of tablet... de QR-code op de collectebus of het legitimatiebewijs van de collectant scannen en zo een eenmalig gift doen. Dit jaar is het niet voor iedereen zo vanzelfsprekend om langs de deuren te gaan. Is er geen collectant aan de deur geweest... doe dan even bekijken even naar de digitale collectebussen van de vrijwilligers en doe een online donatie... Uh, wat wij betreft en wat Lucy betreft geef gul. Gee, echt, geef gul en gewoon doen. Oké. Okay. Dus Want een hit is dat geweest, Luus. Ja. Uh, ja, gisteren natuurlijk weer duidelijk onze persconferentie, persconferentie van onze uh, meneer Rutte en uh, meneer de Jonge gezien. En uh, ja, niet ontvroligd van te worden, dacht ik. Nee, nee, dat, uh, het wordt allemaal weer een beetje strenger. Maar waar, waar ik me zo over verbaasde... was dat, uh, het, dat ze het weer neerleggen bij de winkels. Want de, mondkapjesplicht, de mondkapjes worden niet verplicht... maar stellen de supermarkt of de, en de winkels... van jullie mogen het zelf weten of jullie dat invoeren, ja of nee. En als dan zo'n FOMA of een dekenmarkt of een Albert Heijn... zo'n supermarkt of welke winkel dan ook... zegt van, uh, bij de, uh, de ingang van ja, sorry, uh, zonder mondkapje uh, mag je er niet in... en de andere winkel zegt dat niet... dan krijg je toch een discussie aan de deur. En dat zegt de... de Brands dus uh, de. De. Dit dus is een vrijblijvendheid, zit erin, ja. ja. nee, dat lijkt mij dus ook niet zo'n goed idee, denk ik. En dat is de branche dus ook met me eens. Want het invoeren van mondkapjesplicht in alle winkels. zou een stuk beter werken. dan uh, een uh, dringend advies om deze gez gezichtsbescherming te dragen. Dat zegt dus ook uh, Jan Meerman, uh, directeur van de InRetail Brandsvereniging van Winkeliers. Het is volgens mij maar niet aan ondernemers om klanten te weren. Wij gaan geen mensen weigeren. En ook niet bij de deur. Door het advies van het kabinet om in winkels in Amsterdam, Rotterdam... en daarna mondkapjes te dragen, ontstaat willekeur. De ene winkelier zal er streng op handhaven, de andere juist weer niet. En klanten snappen er vervolgens niet meer van. Je krijgt zo ook een discussie of erger in je zaak. Dat wil je niet hebben. En daarom vinden wij dat het mondkapjesadvies van tafel moet... Het alternatief? Nou, een mondkapje mondkapjesplicht zou een stuk beter werken. Dan heb je duidelijkheid, in het buitenland werkt het ook. Al dus de in-retail-voorman... Ja, het is. Het zijn natuurlijk, we hebben al meer over gehad. zijn En uh, We zitten in een hele nare situatie. Mm -hmm. En als ik het zo begrijp, gisteren de persconferentie, moet dit toch wel het, de ultieme oplossing zijn om uh, of de laatste stap uh, om te proberen uh, virusvrij te worden, virusvrij is altijd moeilijk worden natuurlijk om de situatie weer te normaliseren. Ja, maar in Duitsland, jij vertelde al. Ja, het was in België vorige week of afgelopen weekend en van Limburg even de grens over en ze is het, ja, het is drie meter verder verplicht het mondkapje. En ja. uh, overal, buiten, tankstations, winkels, overal. En dan ga je weer drie meter terug. Dan zit je op, op Nederlands grondgebied. Ja, en dan is het weer van uh, ja of nee. Of kijk maar. Uh, uh, kijk wat je zelf uh, wil. We zijn in Roermond geweest. Uh, daar is een uh, bekende outlet. En iedereen verplicht. Maar ja, dat, dat is dan weer privéterrein. En dan hebben ze het recht om, om de mensen te verplichten. Maar ga je Roermond zelf in. Ja, dan is die verplichting weer weg. Het is, het is, een, bepaalde, het is een moeilijke situatie. Ik denk dat ze dan ook beter kunnen zeggen van... Uh, het is gewoon overal mondkapjes dragen... of overal niet. Ja, wat ik... Maar geef uh, ja. Wel, weet wel duidelijk. In Duitsland is het ook, hoor. Ik weet het. Maar wat ik me wel duidelijk wil zeggen... dat ik uh, mijn hart echt wil... Bij, uh, bij de hele horeca... speciaal natuurlijk ook uh, ja. onze eigen horeca... in Zandvoort. Want uh, ik hoop niet... dat dat voor veel zaken een nekslag mag geven... deze maatregel. Want ze waren natuurlijk al zo zwaar getroffen. En dan krijgen we dit weer bij. En uh, jongens, jongens, waar gaat het heen? Maar goed, we gaan een, een nummertje ja. draaien... wat een beetje over Sanford gaat. Laten we dat doen. Ja, maar hier we weer is. vrolijk houden. Kent u dat ook? Dat gevoel van laat maar zitten. Ik hoor er niet meer bij...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 Ja, onmiskenbaar André van Duin. Een pootje baan in Zandvoort. En uh, we hebben nou het over Zandvoort. Dus. Hoeveel mensen wonen nu in Zandvoort? Weet je dat? Ik dacht 17.000. Nou, dat is uh, voor de mensen die gek zijn op statistieken, ik ben eens eventjes gaan duiken. Nou, ja, niet in het zee, maar gewoon in de, in de archieven. En op 1 januari 1919, hè? dat is dus heel lang geleden. Ja. Er bestaande de bevolking al hier uit 2677 mannen... 2794 vrouwen, dus totaal 5471 personen. In die periode zijn in 1919 is dat vermeerderd... met uh, 61 mannen, 74 vrouwen, 135 personen erbij... en door mensen die hier naartoe kwamen, 721... Totaal 750, zodat die gehele vermeerdering bedroeg toen... 782 mannen, 1103 vrouwen, totaal 1885 personen. En dan praat je dus over ruim 100 jaar geleden. Wat zijn we dan toch wel gegroeid in ons dorp, hè? Nou, echt wel, hè? Leuk, hè? Maar had ik nou gelijk of niet? Sorry? 17.000 uh, in. Ja, ja, dat staat hier dus niet in dit archief. Maar oh. ik dacht dat we zo rond de 17.000 zaten. En uh, even kijken. Op 1 januari 1920 bestond de bevolking uit 2926 mannen. 3.076 vrouwen. Totaal 6.002 personen. Dus dat houdt in, in de ruim 100 jaar toch zo'n uh, 11.000 mensen erbij. Jeetje. Populair dorp, toch? Nou, echt wel. Ik dacht het wel, hè? Ja, wel hoor. Oké, okay, we gaan iets... Zou dat komen dan? Ja, populair dorp, denk ik. Ja, hoe zou dat komen? Daarom ja. zijn we zo populair. Ja, ja en, en toch oh, wel het een parcelede... heerlijke strand, de duinen. Ja, we zijn de zee. natuurlijk... Alleen, ondanks on hadden on we natuurlijk ons interview met, uh, met Romy... en veel jongelui trekken toch wel weg uh, in de huidige tijden. Dus als we over vijf jaar gaan kijken hoe de cijfers leggen... misschien uh, laten we hopen dat het er uh, niet al te slecht eruit gaat zien dan. Nee, niet al te grijs. nee. We gaan uh, instrumentaaltje doen. En ik zie dat Luus een schermpje voor heeft. Ja, dat uh, gaat over uh, de nieuwe, het nieuwe donorregister. De helft van de Zandvoorters moet nog een uh, donorregister invullen. Want sinds 1 juli 2020 geldt in Nederland een nieuwe donorwet... waarin staat dat iedereen vanaf 18 jaar in het donorregister wordt geregistreerd. En ongeveer de helft van de Zandvoorts uh, 18-plussers... Heeft dat nog niet gedaan? Zo'n circa, zo circa 7.500 zandwoorders ontvangen uiterlijk 3 oktober een brief van de overheid met de vraag: dat alsjeblieft alsnog te doen. Tot 28 juli vulden 47,8% van de zandwoordse volwassenen hun keuze over orgaan- en weefseldonatie in. Bij 50,8% gaf het uh, om. Gaat het om toestemming voor orgaandonatie na overlijden? 37,8% wil geen orgaandonor worden. En 11,4% laat deze keuze over aan de partner, familie of iemand anders. Maar zandvoeters die nog geen keuze hebben ingevuld op het donorregister.nl ontvangen de eerste brief rond 3 oktober. En bij deze brief zit een formulier waarop zij een keuze kunnen invullen. Wie zes weken na ontvangst van de brief geen keuze invult... krijgt nog een tweede brief. En als daarna ook geen actie wordt, uh, wordt ondernomen... komt men met de aantekening... geen bezwaar tegen orgaandonatie in het donorregister te staan. Bij uh, Bibliotheek Zandvoort wordt voorlichting gegeven... over het nieuwe donorregister. Ook kunnen zij helpen bij het invullen van de keuze in het donorregister... Dus ga voor meer informatie naar donorregister.nl. Ook kun je kijken op hoe werkt orgaandonatie.nl. Heb jij het al ingevuld? Uh... Uh, nee, nog niet. Ik ben dus nog niet op... Ik ben aan het bedenken. Uh, dus, uh, het wordt een beetje opgelegd. Zouden we beter kunnen zeggen ja dan wel? En nu is het gewoon automatisch aangenomen. Maar ja, dat is een keuze die toen gemaakt is door de politiek. Ja. En uh, we gaan kijken wat het uh, resultaat gaat worden. We gaan uh, iets gezelligs doen.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 Uh, nee, momenteel niet. Zijn op, komen wel weer? Als het goed is, we krijgen ze weer, ja. wordt weer ingedeeld. Dan kan ik eventueel een nieuwe zuigtromet inhalen. Ja, eventueel is het wel. Uh, ja. We, weet u ook wat daar het uh, oplaadbaar rolvermogen van is? Nee, dat durf ik niet zo uh, te zeggen aan het hoofd. Nee. En wat kosten die ongeveer? Nee, hey, dat durf ik ook niet te zeggen. Dat ze waren... we hebben ze de hele tijd niet gehad. Dus nee, ik weet niet precies. of we er weer nieuwe types krijgen of die duurder zijn. Er nee, want het is ook al, al, het is al een verouderd model dit ja. hoor. Dit is nog dat... met handbediening met zo'n zwengel. Ja, ja, ja. En dan uh, zo'n stekkertje. Ja. Het, is, het is met een tullenplugje in stopcontact. Ja, ik begrijp dat. Ja. Maar als Waar het video technische dan weten ze wel of er wat er aan gedaan kan worden... en wat het ongeveer gaat kosten, et cetera, et cetera. Graag. Hartelijk dank. Ja, dag, dag nee. meneer. Ja, sterker worden er niks meer he, met die surfersdienst allemaal. Ongelooflijk. Maar dit is je leuk, Lus? He? Ja. Heerlijk. Geweldig, maar die man deed het wel heel goed. Ja, fantastisch. Ja, wel. Zoals uh, gezegd, gelezen bij het begin van het programma van alles wat gaan wij draaien vandaag. Nederlands, Duits, Frans, Engels, van alles wat. En uh, we proberen het altijd uh, zo'n muzikaal uh, leuk uh, uit te dragen voor u. Leuke nummertjes, gezellige nummers. En uh, mocht er iemand van onze luisteraar zijn die een bepaald nummer wil horen, uh, app het even. En dan uh, gaan wij kijken of we dat voor u kunnen realiseren. Dat is toch een leuk idee, dacht ik? Uh... Ik vind het een geweldig idee. Het zou zo leuk zijn om eens een keer... Uh... Een verzoeknummer Ja, er zijn nog mensen jarig of mensen hebben iets te vieren. En uh, laat het Luus en mij weten en wij gaan kijken of we een muzikale verzoekje kunnen inwilligen. Uh, had jij wat te melden, Luus? Nou, ik vind uh, de. Zandvoort de, uh, Goes Wild. op zaterdag uh, 3 oktober biedt uh, Body Beach een uh, uniek en dagvullend programma aan. Dat is een wandeling van twee uur door de Amsterdamse waterleidingduinen... onder leiding van een natuurgids. Dat is wel leuk. Een, een vierganger wereldmenu en een plekje in het buitenbius... voor de film Into the Wild. Om drie uur starten ze met een twee uur durende wandeling... door de Amsterdamse waterleidingduinen met natuurgids Ruud van Doorn. Bij terugkomst om vijf uur steken ze de open haard aan... Alleen dat al is gezellig. En kan er een drankje gedronken worden. Om zes uur kun je genieten we van een viergangen wildmenu En de kosten voor het menu en de bios zijn 50 euro per persoon. De wandeling kost 10 euro per persoon. En men kan apart afgerekend worden. Bij slecht weer kunnen we het evenement één week verplaatsen. Leuk en, initiatief toch? Ja, en uh, voor meer info en reserveren... Uh, ga je naar bodybeach.nl. Oké. Okay. En uh, nou maar hopen dat het mooi weer gaat worden. Volgens mij gaat het best wel lekker weer worden. Oké. Okay. MUZIEK ja. I'm your newest hometown breed. I'm your wanna be product material it changed the girl in me eyes come closer in isolation i feel lonely in crowded places my emotions get me frustrated i'm the trade They tell me what Wie dan Michelle? Was dat? En jij was te vroeg. Ja, en ik was te vroeg. Ik was te enthousiast. Nou, jij, ja, uh, je, je bent weer in de agenda gedoken. Ja, want en je vindt hem leuk. Je ons luisteraars. Ik vind hem zo leuk. Ja. Het is de Wild Wednesday Workshop. En op drie woensdagen in oktober tracteer je jezelf op een workshop wild. Dat houdt in schilderen. Illustreren. In twee uur tijd leer je, leert uh, local artiest Joan Bergmans je, hoe je zelf schitterende, schitterende creaties kunt maken. Uiteraard allemaal met het thema wild. Maar wees er wel op tijd bij, want er kunnen maximaal negen personen meedoen. Wil je vooraf een hapje eten, dan is het ook geen probleem. Het is bij uh, tent 6. Die heeft een heerlijke kaart met gerechten. En uh, de datum zijn 7, 14 en 21 oktober. De tijd om, uh, uh, begint om 8 uur tot 10 uur. En de kosten zijn 20 euro per persoon. Uh, minimaal vijf deelnemers, anders gaat het waarschijnlijk niet door. En maximaal negen, dus meld je aan, het lijkt me zo leuk. Ja, zeker. Het is uh, herfstvakantie, dus dat zijn allemaal leuke dingen om te doen. Uh, voor degenen die uh, niet op vakantie uh, gonden dit jaar door alle coronaregels... gaan we toch nog een uh, leuk reisje maken en dan doen we dat maar uh, langs de Rijn. Oh, met Willeke? Met Willeke? Heel. Laatst trokken we uit de loterij een aarde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 Een lekker potje, vier, vier, vier. Aan de zwier, zwier, Op drie vier, vier, vier. Zo reis je met een wedstrijd, schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, juif, juif. is zo deftig, dit zo fijn, fijn, fijn. Zo reis je langs de rij.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 Aan de zie je, zie je, Bier, Bier, vier, zo reis je, zie je, zie je, zie je, zie je, Allemaal in de kajuit, zie je, Het zo zie het is je, fijn, fijn, fijn, je, je, langs je, Vloog naar de commandobrug en riep: Kapiteintje, beneden in de eerste klas ligt nog mijn beugeltas. O, kapitein, maak geen gein, geef me een gouden slokje brandewijn. Yeah, yeah. Ja, ja, ja, zo reisje je langs de rij, rij, rij. Za, zit het maar, de schijn, schijn, schijn. Vier, vier, de Op drie, vier, vier, vier. Zo Allemaal in de zo zo fijn, fijn, fijn. langs de reis. Ja, toen kon je nog zonder mondkapje op vakantie. Ja, ja, ja, het is zo. Ja, het is wat. Mooie tijden. Ja. Maar goed, uh, jij hebt de verhaal. Ik je... heb een uh, leuk verhaal van de dag. En de verhaal van de dag neemt je vandaag 60 jaar mee terug in de tijd. En wel naar 25 september 1960. Toen de 16-jarige Barry Eugene Carter ontslagen werd uit de gevangenis nadat hij een straf van drie maanden had uitgezeten vanwege het stelen van Cadillac-autobanden met een marktwaarde van 30.000 dollar. Maar van goud, denk ik. Ja. Lang niet iedereen komt beter uit de gevangenis dan dat hij erin is gegaan, uh, Jan. Maar bij die jonge Barry Carter uh, was dat uh, wel het geval. Het verhaal wil dat hij toen hij in de gevangenis Elvis Presley op de radio hoorde met It's Now or Never. Hij besloot om zijn leven helemaal om te gooien en zijn nog jonge leven te beteren. Twee dagen nadat hij uit de gevangenis was ontslagen... vertrok hij te voet naar Hollywood... waar hij zich aansloot bij de groep The Upfronts. Waar zijn natuurlijke basgeluid een welkome aanvulling vormde. Na de Upfronts volgde de Atlantics... waarmee hij een paar bescheiden hitjes scoorde. En in 1963 maakte hij deel uit van de Majestics... Waar hij, waarmee hij onder andere het nummer Strange World opnam. En dan heb ik het eigenlijk over niemand minder dan uh, Barry White. Ja, en die gaan we nu draaien. Goed zo? Ja, draaien we. We got it together, didn't we? Nobody but you and me. We've got it together, baby. with him. de intro van, uh, van Luce met het verhaal van de dag van Barry O'White... was dit uh, Girl the First, the Last. Maar wist jij dat hij uh, drie maanden had gezeten voor... Uh... Nee, nee, hij staat niet bij mij in de cel. Niet? Nee, misschien in een andere zat cel. had. jij er toen ook? Ja. <laughs> Uh, even kijken. Ja, dat was een goed nummer. En uh, deze man heeft ook heel veel muziek gemaakt. Dus heel veel cd's gemaakt. Ja, Hele goede muziek. En ook uh, samen met het andere groepjes, zoals al uh, Lees noemde. Heerlijke nummers waren dat. Weet je, uh, en ken je deze ook? Sade. Your love is king. Op het eind van het eerste uurtje? Dat klopt dus? Ja, dat klopt. En het gaat ontzettend snel. Ja, zeker. Onder het motto, als het gezellig is, gaat de tijd ook snel. Weet je wat? we gaan? Met de kabouterdans gaan we er maar uit. Zullen we dat maar doen met de kabouterplop? Doe maar. Altijd leuk. Ja, altijd leuk. Прошло. Voor het kapal